Shabbat shalom. Shalom, met Lee. Ah, Shema zingen. Shema Israel. Javé Eloheinu. Javé Echad. Baruch Shem kevod. Malchutor Olam fae. Hoor Israël. Javé is onze God. Javé is EEN.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 Psalm 92, zingen. Grace, wil jij de parashia voorlezen? Het was op de achtste dag dat Mozes en de Aaron en zijn zonen met de oudsten van Israël bij elkaar. Mozes zei tegen Aaron, breng een offer voor je zonde, opdat je je zonde priester kan zijn. En breng een offer uit dankbaarheid. Zeg daarna tegen de kinderen van Israël, vandaag verschijnt de eeuwige einde aan het volk.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 Nadab en Abihu, twee zonen van Aaron, namen vuur uit de algemene vuurplaats. Niet van het altaar en brachten tot vreemde vuur voor de eeuwige. Maar de eeuw had voorgeschreven dat alleen vuur van het altaar voor hem gebracht mocht worden. En vervolgens schoot er vuur uit de eeuwige, tot Nadab en Abihu trok en zij stierven. Mozes zei tegen Aaron: Dit is wat de eeuwigen bedoelde toen hij zei: Mijn voorschriften zal je tot op de letter uitvoeren en naar Aarons weg. Mozes ontbood Misael en Elzivan, de zonen van Uziel. de oom van de Aaron en gebood hen, Naptop en Abihu uit het heiligdom weg te dragen naar buiten de komen. Mozes zei tegen Aaron en die zonen, Eliezer en Ithmar, laat jullie hen niet groeien en scheur niet jullie kleren steken vooruit, want Naptop en Abihu zijn geen natuurlijke doodgesloten. Als jullie rauw Gods woede zal zijn woede zich tegen jullie en het hele volkeren. De eeuwige sprak tot de adel, drink geen wijn of sterke drank als jullie in de tent er samenkomsten te gaan. Opdat jullie je bewustzijn en onderscheid kunnen maken tussen gewijd en ongewijd, tussen rein en onrein. En opdat jullie de kinderen van Israël kunnen onderwijzen en de wetten die de eeuwige en hun door Mozes heeft medegedeeld. Mozes sprak tot de Aaron en zijn zonen, Eleazar en Ikma. Neem het meelopfer dat is overgebleven van de buuroppers en eet het als ongezuur broden bij het altaar. Je moet het eten op een heilige plaats. Het is het voor jou vastgestelde deel voor jou, je zonen en je dochters. De eeuwige sprak tot Mozes en de Aaron. Spreek tot de kinderen van Israël en zeg hen. Dit zijn de dieren die je mag eten van de landdieren. Alle dieren die geheel gespleten hoeven hebben en herkauwen, mogen jullie eten. Deze dieren mogen jullie niet eten. De kameel, want hij herkoudt wel, maar hij heeft geen gespleten hoeven. De kliptas, want hij herkoudt wel, maar hij heeft geen gespleten hoeven. De haas, want hij herkoudt wel, maar hij heeft geen gespleten hoeven. Ook onrein is het park, al heeft het wel gespleten hoeven, want het herkoudt niet en is dus onrein. Dit mogen jullie eten van wat er leeft in het water van de zee, de rivier en het merk. Elk dier dat binnen en schubbeet mogen jullie eten. Alles wat geen binnen of schubbeet mogen jullie niet eten. Het is rein. Dit mogen jullie niet eten van de vogels: de arend, de lamogier, de zeearend, de wauw, de havik, de raven, de struisvogel, de koekoek, de meeuw, de sprewer, de steenuil, de aanscholmer, de oehoe, de witteuil, de pelikaan, de aasgier, de ooievaar, de reiger, de hoop en de blunder. Alle gevleugelde dieren die zich in zwermen voortbrengen en op vier poten gaan, mogen jullie niet eten. Deze gevleugelden mogen jullie eten. Vogels die op twee poten staan, maar niet alle. Deze mogen jullie eten. Die springen en in al zijn soorten. De alle dieren die op een zolen lopen of op vier poten lopen, zijn onrein. Van de kleine dieren op de aarde zijn de volgende dieren onrein. De wezel, de muis, de pap, de egel, de gekko, de haagdis, de schilpad en de wolf. Een dier dat in natuurlijke dood sterft en dus aas is, is orijn. Al wat op de aarde kruipt, is orijn. Dit zijn alle dieren die zich op een voort bewegen. Maak dat je niet verafschuwd wordt door het volk en door de eeuwen. Maak jezelf niet afschuwelijk tegenover jezelf door orijnen die het eten. Jullie zijn mijn heilige volk en ik ben de eeuwige die Jullie God is. Verontreinig je dus daarom niet. Dit zijn de voorschriften over reine en onreine dieren. Die zijn het verschil tussen de dieren die gegeten mogen worden en de dieren die niet gegeten mogen worden. Ik wil de Esra 6 en Esra 7 lezen, een stukje daarvan. Het begint bij vers 16 en van hoofdstuk 7 tot en met vers 10. En de Israëlieten, de priesters, de levieten en de overige ballingen verrichtte de inwijding van dit huis van God met vreugde. Zij offerde ter inwijding van dit huis van God 100 runderen, 200 rammen, 400 lammeren en als zondoffer voor heel Israël 12 geitenbokken naar het aantal stammen van Israël. En zij stelde priesters aan in hun groepen en levieten in hun afdelingen voor de dienst van God in Jeruzalem overeenkomstig het voorschrift in het boek van Mozes. De ballingen vierden het paascha op de veertiende van de eerste maand. Want de priesters en de levieten hadden zich als één man gereinigd ze waren alle rein en zij slachtten het paaslam voor alle ballingen, ook voor hun broeders, de priesters en voor zichzelf. De Israëlieten die uit de ballingschap waren teruggekeerd, aten het en ook al die zich naar hen toe had afgezonderd vanuit de verontreiniging van de heidevolken van het land om Jawe, de god van Israël, te zoeken. En zij ze vierden zeven dagen met blijdschap het feest van de ongezuurde broden, want Jaweh had haar verblijd en hij had het hart van de koning van Assyrië in hun voordeel gewend om hen te bemoedigen bij het werk aan het huis van God, de God van Israël. Na deze gebeurtenissen tijdens het koningschap van Atasasta, de koning van Perzië, dat is nu Iran, kwam Ezra, de zoon van Seraya, de zoon van Azaya, de zoon van Hilkia, de zoon van Salom, de zoon van Zadok, de zoon van Ahitub, de zoon van Amaria, de zoon van Azaya, de zoon van Merayot, de zoon van Seraya, de zoon van Uzi, de zoon van Bukki, de zoon van Abiseu, de zoon van Pinahas, de zoon van Eliaza, de zoon van Aaron, de hoofdpriester. Deze Ezra trok op uit Babel, hij was een vader schriftgeleerde bedreven in de wet van Mozes die Jaweh de God van Israël gegeven heeft. De koning gaf hem alles wat hij had verzocht, omdat de hand van Jaweh zijn God over hem was. Ook sommige van de Israëlieten en van de priesters, de levieten, de zangers, de poortwachters en de tempeldienaren trokken in het zevende jaar van koning Artasasta op naar Jeruzalem. Ezra kwam in Jeruzalem in de vijfde maand, dat was het zevende jaar van de koning. Op de eerste van de eerste maand was namelijk het begin van zijn tocht uit Babel en op de eerste van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, omdat de goede hand van zijn God over hem was. Ezra had namelijk zijn hart erop gericht om de wet van Java te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Geweldig hè? dus hij krijgt toestemming om dus de tempel te herbouwen, maar waar zijn hart echt naar uitging was het dus om de wet van Java te onderzoeken. En om die te onderwijzen aan het volk. En dat staat natuurlijk onbekend. Dat hij dus een systeem heeft gemaakt om dus uh, onder andere de parasha's dus uit te leggen. Nou, dan willen we een lied zingen voor de kinderen. Weet je dat de lente komt? Als je het liedje hoort, dan snap je waar het over gaat. En dan willen we een aantal andere liederen zingen. Vehi, Se, and En dat staat hieronder. Dat komt uit de, de Joodse geschriften. Een ontzettend mooi lied. dit is wat er over ons, onze vaderen gezegd is: dat er altijd iemand is die tegen ons opstaat om ons te vernietigen. Dat is uit Esther, waar Maurits ook een tijd terug over gesproken heeft: dat in elke generatie staat er iemand op om dus ons te vernietigen. Maar de Heilige, hij zij geprezen, redt ons uit hun handen. En dat is natuurlijk zo ontzettend geweldig: dat God gaat door, wat er ook gebeurt, hij gaat door met zijn plan. En wij mogen onderdeel van zijn plan zijn. Daarna willen we zingen Ram Phoenicia Hamasiach, omdat hij leeft. Ook kom nu een jubel en shalom Hamasiach. We willen samen bidden. Ja, zoals gezegd, hè, het is de ongezuurde brodenfeest, dag 7. Maar we willen ook staan bij dat Yeshua is opgewekt. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En ja, ik zat eigenlijk te denken van misschien moeten we zelf ook een keer een dienst invoegen dat we ook bij de opwekking stilstaan. Want het is, zoals Paulus zegt, ontzettend belangrijk. Als Yeshua niet opgestaan was, dan was ons geloof nutteloos, zegt hij. En dan had het helemaal geen zin. Dus het is wel degelijk zinvol om daarbij stil te staan. En het leek mij een mooie gelegenheid om dat bij deze Ongezuurde Broodendag 7 te doen. Maar God heeft voorgeschreven dat we op Ongezuurde Broodendag 7 ook terugkijken naar wat er nou precies gebeurd is. Bij de uittocht van Egypte. Het staat heel duidelijk vermeld dat we dus niet op de eerste dag dat naar voren halen, maar dat op de zevende dag even een terugblik gegeven wordt. Op waarom hebben wij nou dat ongezuurde brodenfeest? Waarom was dat nou? Nou, op de veertiende wordt dat lam geslacht. Het bloed wordt aan de posten gesmeerd omdat de doodsengel voorbij komt, zoals gezegd. En als je dat bloed aan de posten hebt, dan gaat die doodsengel voorbij en dan blijven de eerstgeborenen blijven leven. Ze moeten de hele nacht waken, de restanten van de maaltijd moet verbrand worden, mag niet opgegeten worden. Ze gaan rond bij alle buren en iedereen die ze nou ja, maar tegenkomen wordt kleding goud en zilver gevraagd. Ze beroven de Egyptenaars eigenlijk. De ongezuurde broden worden gebakken en ze moeten in huis blijven tot zonsopgang. Iedereen die buiten was werd ook gedood. En dan mogen ze optrekken. God zegt trek op en ze verzamelen bij Ramses en dan gaan ze van Ramses gaan ze naar Sukkot. De voettocht naar de Schelfzee en door het water gaan ze naar het beloofde land. Het moet een enorme indruk hebben gemaakt ook voor de kinderen om dus een aantal dagen met een lammetje te leven in huis. En dan toe te kijken hoe dus de vader van het gezin het lammetje dood. Het bloed opvangt en dat aan de deurposten gaat smeren. Voor ons is dat natuurlijk iets wat heel ver van ons afstaat. Het hele slagproces hebben we uitbesteed. Dat gebeurt ergens anders. Dus heel die, die nauwe samenhang daarmee, van dat je dus weet dat je iets opkweekt om er later van te eten, dat kennen wij eigenlijk niet zo. Ja goed, ik wel. Ik heb het wel meegemaakt. Maar ik vond het afschuwelijk, mag je best weten. Ik kon er niet goed tegen eigenlijk gezegd. Dus ik zie mezelf ook niet zomaar iets slachten. Ik kan dat eigenlijk niet. Maar toch is dat wel een bijbels iets. Dat je dus iets op laat groeien en dat je voor je eigen onderhoud daarin verzorgt. Maar wees het naar heen, het wees naar onze Messias. Die dus ook op de 14e Abib geslacht werd. Na een hele lange nacht van ondervragingen, van mishandelingen, van geestelingen, wordt hij dus gekruisigd en overlijdt hij, en lijkt het alsof het over is. En dat zeggen de discipelen dan ook, van al onze hoop is verdwenen. Wij dachten dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar helaas, helaas, helaas, de boze heeft overwonnen. Zo lijkt het. Dat is ook een beetje het lied wat we gezongen hebben. Van ja, elke generatie is er iemand die ons wil vernietigen, en nu hadden ze een enorme hoop gekregen door Yeshua, Jaren met hem opgetrokken, onderwezen en ineens is het over in zo'n korte tijd. Ze hebben het Pesachmaal en gelijk na het Pesachmaal gaat het volledig mis. Wat hun dachten dat het een opstapje was naar zijn koningschap. Daar hadden ze al een klein voorproefje gezien. toen Yeshua dus op een ezel Jeruzalem binnenreed. En ineens slaat heel de toestand slaap om en hij wordt vermoord. Zelfs in hun stoutste dromen had dit niet uit kunnen komen. Sterker nog, Petrus had gezegd, dit zal in de eeuwigheid niet gebeuren. Alles wat ik heb, zal zich daartegen verzetten. En Yeshua zei tegen hem, ga achter mij Satan, want je snapt niet wat de bedoeling van de vader is. En dit was de bedoeling van de vader. Het lijkt erop dat alles verloren is, maar niets is minder waar. Want wat zei Yeshua vlak voordat hij overleed, het is volbracht, het is gedaan, het is klaar, het is zoals het moest zijn. Ik heb alles gedaan wat de vader van mij gevraagd heeft. En hij is dus drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde en dan wordt hij opgewekt op de daartoe bestemde tijd. Op de Sabbat zoals geschreven. Lucas 24, het eerste vers. En op de eerste dag van de sabbaten, het feest van de zeven sabbaten, het wekenfeest, gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Nou, wat gingen ze nou daar doen? Het was dus de eerste dag van het wekenfeest, het feest van de zeven sabbaten. Dus dat was op de dag... Na de Sabbat, want dan startte het. En toen gingen zij dus heel vroeg in de morgen naar het graf om de laatste eer te bewijzen aan Yeshua. Want dat was nog niet gebeurd. Het was allemaal zo plotseling dat zij hem ook niet hadden kunnen zalven. Hij is ineens gearresteerd naar een afschuwelijke nacht. En een dag is hij smiddags gekruisigd en overleden. En ook, na goed gebruik in het Midden-Oosten, gelijk begraven. Daar hebben ze meegemaakt. Ze hebben het gezien. Ze hebben gezien waar hij gewacht werd. Ze hebben gezien waar hij begraven werd. En het was in één klap, was het over. En daarom staat er dat ze dus de dag na de Sabbat gingen ze specerijen halen, om die klaar te maken tot zalven. Maar dat was maar één dag en daarna was het s'avonds weer Sabbat. Dus ze konden het niet afmaken. Ze konden het wel afmaken, maar ze konden het niet toepassen, dat zo zeggen. Vandaar dat ze dus na de Sabbat, de eerste dag van de week, naar het graf gingen om dus de laatste eer te bewijzen aan Yeshua. Dus is de bedoeling dat ze dat nu gaan doen. Maar, terwijl ze er naartoe lopen, herinneren ze zich, ja wacht eens even, daar staat een enorme steen voor dat graf. Hoe krijgen we die in vredesnaam weg? Want je hebt behoorlijk wat mensen nodig om die steen weg te rollen. En ja, het waren alleen maar vrouwen die onderweg waren. Ze zagen daar geen mogelijkheid voor. Marcus die zegt dat ook, Marcus 16 was 1 tot 4. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus, en Salome's specerijen gekocht om hem te gaan zalven. Dat was dus feestdag, waarin hij dus al in het graf lag, hè? Dus dat was dus de feest-sabbat, was niet de gewone sabbat wat ze dan denken. Nee, het was de feest -sabbat. En ze zijn specerijen gaan, gaan kopen om dat klaar te maken. En heel vroeg, ook weer op de eerste, kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal onze steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen zij dat de steen al weggerold was. Want het was een hele grote steen. En hij was weg. Hier is hij helemaal weg. Hè? De steen is er niet meer. Maar er stond een hele grote steen voor. En hij was weggerold. Gewoon verdwenen. Nou, dat moet aan de ene kant een opluchting zijn geweest. Van, oh, gelukkig. Gelukkig, die steen is weg. Daar hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Aan de andere kant... moet dat ook weer een enorme schrik gegeven hebben. Van, wat is er gebeurd? Wie heeft, zeg maar, het graf verontrust? Wie heeft... Dat eigenlijk geschonden. Wie heeft dat graf opengebroken? Wat is er gebeurd? Want het was niet normaal. Een graf laat je normaal gesproken onaangeroerd. Daar kom je niet aan. En ze gaan naar binnen om te kijken en ze vonden het lichaam van Yeshua niet. Op het moment dat ze dat zagen, denk ik, dat de steen afgewenteld was, de ergste schrik wat ze zich in konden denken is dat we echt grafrovers zijn geweest dat wordt bewaarheid, want hij is gewoon weg, verdwenen. Nou, er moet zo enorm verdriet zijn geweest... om dat mee te maken... van je gaat iemand de laatste eer bewijzen... en het kan niet meer, het is voorbij. Er is blijkbaar iemand geweest... die zelfs in de dood... geen ontzag heeft voor het lichaam van Yeshua... en dat weghaalt. En daar zitten ze over te denken... En misschien hebben ze al over gepraat. En wat mooi is, ineens, en die waren er al, maar ze zagen het niet. Ineens staan er twee mannen bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd waren en het gezicht naar de grond boven, zeiden dit tegen haar, waarom zoekt u de levende bij de doden? Wat doen jullie hier? Is eigenlijk het verwijt. Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Nou, ze snapten niet waar dit over ging. Waar hebben ze het over? De levende? Wij zoeken geen levende, wij zoeken een dode. Daarom zijn we gekomen. Om de laatste eer te bewijzen. Wij weten dat hij gestorven is. We hebben zelf gezien dat hij gestorven is. Waar hebben jullie het over? Ze snappen er helemaal niets van. En dan zeggen ze, hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Sterker nog, als jullie goed nadenken, dan weet je dat hij dat gezegd heeft tegen jullie toen hij nog in Galilea was dat hij na drie dagen opgewekt zou worden. Uh, is dat zo? Had hij dat gezegd? Ja, dat had hij gezegd. Hij had gezegd, de zoon als mensen moet overgeleverd worden, in de handen van zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Oh ja, oh ja. Ja, dat is waar. Ja joh, dat is waar, dat heeft hij gezegd, maar we snapten er helemaal niks van. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Dus ja, hoe moeten we nou weten dat... Dat waar is dat wat hij gezegd heeft, dat het op hem zelf betrekking had. Dat staat er ook bij, hè? ze snapten niet waar het over ging. En ze hadden onderweg ook over zitten praten, van ja, wat betekent dat dan uit de doden opstaan? Wat is dat dan? Ze hadden het gezien dat Yeshua mensen opwekte, maar ja, als natuurlijk Yeshua zelf overleden is, ja, wie moet dat dan, wie moet dat dan opwekken? Dus ik er helemaal niks van. Gaan we even naar Johannes kijken. Johannes schrijft er ook een mooi stukje over Johannes 20, vers 1. En ook weer op de eerste gingen Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. En ze staat huilend buiten het graf, en terwijl ze huilde boogschrijven over in het graf, om in het graf te kijken. En wat ziet zij? Ze ziet twee engelen in witte kleding zitten. één aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats. Waar Yeshua gelegen had. En dat wist ze. Ze was erbij geweest. Ze had de begrafenis gezien. Ze was gewoon getuige. En zij had het ook gelijk door. En toen zij zag dat die steen weg was. Dat zie je ook. Hè. Ze staat huilend buiten. Ze beseft dat er dus grafrovers zijn geweest. En zijn lichaam hebben weggehaald. En ineens ziet zij dus die twee engelen zitten. Het is zo mooi wat hier beschreven staat. Aan het hoofdeind en aan het voeteind. Zou dat niet moeten denken aan dit? Ik denk het wel. Ik denk dat dit dus precies is waar dus dat verzoendeksel voor gemaakt was. Dat er twee geren stonden, die dus zeg maar gebogen staan over het lichaam van Yeshua. En waar het bloed opgestort werd. Want hier werd het bloed opgestort. En dit is eigenlijk, ja hier is de cirkel rond. Want hier verwees het naar. De hele art des verbonds met het verzoendeksel erop, dat verwees naar deze plaats. Dat Yeshua dus gestorven is. En dat hij dus opgewekt wordt. En dat die twee engelen daar als getuigen zitten. Ze moest luisteren. Hij is hier niet. Want hij is opgestaan. Heel de hele eredienst. Die verwees hierna. En die, die engelen die zeggen tegen haar. Vrouw waarom huil je toch in tweede snaam. En ze zegt ja. Omdat ze mijn Heer weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dus ze heeft het niet eens door. Ze ziet daar dus twee engelen zitten. En het heeft geen enkele... Herinnering eigenlijk aan de Argens-verbonds. Ze is zo vervuld met verdriet dat Yeshua weg is. Dat eigenlijk alles wat ze ziet, dat gaat aan haar voorbij. En toen ze dit gezegd hadden, keert ze zich om. Ze gaat eigenlijk gewoon weg. En dan ziet ze ineens ziet ze iemand staan. Het is Yeshua, maar ze heeft geen idee dat het Yeshua is. Ze denkt dat het de timman is. En ze spreekt hem aan. Yeshua zegt tegen haar vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij ze zegt, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waarom u hem neergedragen hebt En dan zal ik hem weghalen, alsof zij in staat zal zijn, als vrouw zijnde, om dus een lijk weg te dragen. Zo vervuld van verdriet. En zo is er zelf gekeerd dat ze niet goed kan zien wat er eigenlijk gebeurt en wie er is die tegen haar spreekt. En hij hoeft maar één woord te zeggen. Yeshua zei tegen haar. Maria, en ze keert zich om en ze zegt tegen hem, Rabboen, meester, ineens valt al het verdriet van haar af. En ja, de vreugde die door haar heen moet gestroomd zijn, die moet zo ontzettend groot zijn geweest, dat ze ineens beseft van wat er werkelijk gebeurd is, het verdriet is verdwenen. Daar wordt niet meer aan gedacht. En ze wil hem vastpakken. Ze wil hem eigenlijk nooit meer loslaten. En dan zegt hij tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. In het Engels is dat beter vertaald, raak mij niet aan, staat er. Er staat eigenlijk niet, houd mij niet vast, maar raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En dat moest nog gebeuren. Hij moest nog als beweegoffer voor de vader bewogen worden... Zoals het beweegoffer voor het aangezicht van Yahweh bewogen moest worden. En dat gebeurde op de dag na de Sabbat. Dat staat ook in het woord. En dat is ook zo gebeurd. Want hij was het eerste offer. Hij was de eersteling van de offers die gebracht werden. En hij zegt ook, ik ga naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. En zeg het tegen mijn broeders zodat ze weten wat er aan de hand is. Zodat ze weten wat er gebeurd is. En wat er nog verder gaat gebeuren. Hele mooie opdracht. En ze doen dat dan ook, die vrouwen. En ze worden uitgelachen door de mannen. Het is vrouwenpraten, zeggen ze. Het is kletspraat. Later op de avond. Dan zitten de discipelen bij elkaar. Ze zitten opgesloten. Ze hebben alles afgesloten omdat ze bang waren. Dat ze aangevallen zouden worden door de joden. En ineens staat Yeshua daar in hun midden en hij zegt tegen hen, vrede zij. Nadat hij dit gezegd had, liet hij hun handen en zijn voeten zien. En de discipelen die verblijden zich toen zij de here zagen. Maar er is zoveel verwarring. Ze zijn wel blij, maar ze zijn toch heel erg op hun hoede van, ja wat gebeurt er, wat is er aan de hand? Ze vertrouwen het gewoon niet. Dan zegt hij dat opnieuw: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En dat hij dit gezegd had, blies je op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Er wordt heel vaak gezegd: Van ja, omdat er staat dat Yeshua dus iemand zonde vergaf. Dat zeggen de Joden ook dan. Zet hij zichzelf gelijk God. Maar hier zegt Yeshua heel duidelijk: Moest luisteren. Ik geef jullie ook die opdracht. Dat als jullie iemand zonder vergeven, dan worden ze hem vergeven. En als jullie ze hem toerekenen, dan blijven ze hem toegerekend. Dat hoort bij het discipelschap van Yeshua. Dat hoort bij de opdracht die hij van zijn vader meegekregen heeft. en die hij weer doorgeeft aan ons. En hij zelfs, zelfs ergens, zegt hij, van moest luisteren. Jullie denken dat ik hele grote dingen gedaan heb, maar jullie zullen grotere dingen doen dan ik. Dat is bijna niet voor te stellen, of dat is niet voor te stellen. Dat je grotere dingen zal doen als Yeshua zelf. Maar het staat allemaal in het woord. We verzinnen het niet. We putten gewoon uit het woord en we lezen wat hij gezegd heeft. We gaan terug naar Lucas. De vrouwen komen terug van het graf en ze berichten dat alles aan die elf discipelen en aan alle anderen die aanwezig waren... Er wordt precies bij verteld van wie die vrouwen waren. Maria Magdalena, Johanna, Maria de moeder van Jacobus en de anderen die bij hem waren die dit tegen de apostelen zeiden. En dit was de opdracht van Yeshua zelf. Hè. Ga het vertellen. Ga het vertellen aan mijn discipelen en vertel wat er dus gebeurd is. Dus ze voeren alleen maar een opdracht uit. En als je dan kijkt wat voor reacties ze krijgen van de discipelen, het is schandalig gewoon. Want hun woorden leken kletspraat. En ze geloofden niet, joh, het zijn maar een stelletje. Ja, het zijn vrouwen. Wat, wat moet je daar nou van verwachten? Die hebben blijkbaar in hun verdriet of zo, hebben ze al daar dingen zich ingebeeld. En ze wilden het niet geloven. Het wordt gewoon aan de kant geschoven van, joh, maar Dat is allemaal flauwkul. Dat is gewoon niet zo. En wat en ze, zullen echt geprobeerd hebben om aan te tonen, ja, maar luisteren, hè. Maar wij kregen het te horen van mosluis hij had het ook gezegd, toen hij in Galilea was. Dat hij dus overgeleverd zou worden, dat hij zou overlijden, dat hij begraven zou worden. Stop ermee, stop ermee, het is gewoon kletspraat. Wij geloven jullie niet. Dit is onzin, dat bestaat helemaal niet. Petrus, die staat op, gaat naar het graf toe, gaat kijken, gaat controleren. En hij ziet, ja, het lichaam is weg. Alleen die doeken liggen er nog. Maar die engelen zijn er niet meer. Die zijn weg. Hij snapt het niet, maar verwondert zich over wat er gebeurd is. Maar gelooft hij de vrouwen? Nee, dat is een stap te ver. Het is niet zo dat hij teruggaat en zegt, joh, maar luister, ik heb gezien dat een stukje van wat jullie verteld hebben, dat was waar, dus dan geloof ik dat de rest ook waar is. Nee, niks van dat alles. Hij gaat controleren, hij ziet dat er iets van waar is, en hij laat het daarbij, hij verwondert zich over wat er gebeurd is, maar... Dat is het dan ook. Later op de dag, twee van hen gaan naar huis, naar Emmaus van Jeruzalem, ongeveer 12 kilometer verwijderd, zeg maar een goede 2,5 uur lopen, ligt een beetje aan hoe snel je loopt. Het was van boven naar beneden, dus ik denk dat ze misschien wel in 2 uur dat konden doen. En ze zijn aan het lopen en ze zijn aan het praten met elkaar over alles wat er gebeurd was in die afgelopen dagen. En dat was natuurlijk ontzettend veel. En ineens loopt er iemand met hen mee. Waar kwam die vandaan? Ze hebben het niet gezien. Ik denk dat ze gedacht hebben van, oh die komt van achterop. Die heeft ons gewoon ingehaald. Ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat Yeshua ineens, plotslaps, met hen meeliep. En ook meeluisterde in wat ze vertelden. En ze kenden hem niet. Dus ze lopen met hem op. En ze hebben geen idee dat het Yeshua zelf is. Die dus met hen meeloopt. En hij gaat vragen stellen. Zeg, joh, waar hebben jullie het allemaal over? Waar gaat dit over? Jullie zijn zo bedroefd. Jullie zijn zo verdrietig. En die, die gesprekken, ze zijn zo. Ja, er zit geen hoop in. Het is allemaal verdrietig. En, en moedeloos. En... Wat is er aan de hand, joh? Wat, wat hebben jullie meegemaakt? En dan wordt er eentje wordt echt boos. Die valt gewoon uit, Cleopas, En die zegt, ja, ben jij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die je niet weet wat er gebeurd is de afgelopen dagen? Heel Jeruzalem was op zijn kop. Iedereen heeft het meegemaakt. Iedereen is daarbij betrokken geweest. Uh, wat dan? Wat dan? Hij doet net alsof hij nergens vanaf weet. Waar heb je het over, zegt hij. Waar heb je het over? Ze zeggen, ja, de dingen die over Yeshua gingen, die een profeet was, hij was machtig in werken en woorden van God en heel het volk, en wij dachten dat hij degene was die ons zou verlossen. En wat gebeurt er? Onze leiders, onze overpriesters, geven hem over aan de Romeinen. En die hebben hem ter dood veroordeeld en ze hebben hem gekruist. Het was over. Onze grote hoop was weg. In één klap. Degene waarvan wij hoopten dat hij echt Israël zou verlossen, is omgekomen. En ja, hij is nu al drie dagen ligt hij in het graf. Drie dagen is hij al begraven. En ja, misschien snap je nu een beetje waarom wij verdrietig zijn. Onze meester is weg. Onze meester is overleden. En dat was iets heel raars vanmorgen. Er komen er een aantal vrouwen... En die zijn vanmorgen op het graf geweest. En die komt met een verhaal waar we helemaal niks van snappen. Die zeggen ze hebben zijn lichaam niet gevonden. En toen zeiden ze dat er zelfs engelen bij zaten. En dat die engelen gezegd hebben dat hij leeft. Ja, moet niet gekker worden. Waar nee? hebben ze het over? Vrouwen praat. Dat gebeurt er dus als, vrouwen, als je vrouwen alleen op pad gaat gaan. Ja, dan komen ze met de meest vreemde verhalen komen ze terug. Helaas. Maar ja, goed, wij geloven er niet in. Hoor. Wij zijn niet zo dat wij zo makkelijk te overtuigen zijn dat we in deze praatjes meegaan. Er zijn erbij, die zijn even gaan controleren. En ja, ze hebben het wel aangetroffen zoals die vrouwen zeggen, maar ja, hem hebben ze niet gezien hoor. Dus het is nog steeds een heel raar verhaal en wij geloven er ook helemaal niks van. Maar goed, dat neemt niks weg van het feit dat we nog steeds ontzettend veel verdriet hebben. En dat we onze meester missen. Dat is gewoon zo. En dan valt hij eigenlijk uit tegen hen. Zegt hij, o onverstandige en trage van hart. Waarvan hij dus gehoopt had dat dus de vrouwen hun konden overtuigen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. En daarom zegt hij, ook onverstandige en trage van hart. Je hebt een paar getuigen gesproken. Die hebben getuigd van wat ze gezien en gehoord hebben. En jullie zeggen gewoon, het is vrouwenpraat. Het is kletspraat. Sterker nog, hij gaat nog een stapje verder. En ze moest maar luisteren, die vrouwen die zijn niet zomaar iets komen vertellen. Die hadden het over iets wat geprofiteerd was door de profeten. En jullie hebben het gewoon aan de kant geschoven als vrouwen praat. Jullie hebben niet geloofd wat de profeten gesproken hebben. Uh, pardon? Waar gaat dit over? Gaat u nou zeggen dat wat de vrouwen gesproken hebben, dat het een profetie was die uitgekomen is wat al geprofiteerd was door de profeten? Hadden wij dat moeten weten dan? Ja, zegt hij, de Messias, die moest toch leiden En zo is een heerlijkheid ingegaan. Dat stond toch geschreven? Dat, was, dat is toch niet zomaar uit de lucht komen vallen? Nee, dat was al geschreven in de Tenach. Die kennen jullie toch? Jullie zijn toch opgevoed bij de Tenach? Dat had toch gelijk in jullie herinnering moeten komen toen deze dingen naar voren kwamen, die die vrouwen brachten? Dat had toch jullie moeten triggeren? En hij begint bij Mozes en al de profeten... En legde hun uit wat in de schriften over hem geschreven was. En let wel, ze hadden nog steeds geen enkel idee dat dit over hem ging. Dat hij met hem meeliep. Degene waar dit allemaal over geschreven was. En ze komen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen, bij Emmaus. En ik vind het prachtig wat hij dan doet. Hè? Dan doet hij net alsof hij verder zou gaan. Hij had geen enkele reden om verder te gaan. Maar hij doet net alsof. Hij zei, ja, sorry jongens, maar ik moet door. Ik wens jullie een fijne dag verder. Zoiets moet het geweest zijn. En ze, ze schrikken eigenlijk van, ja, ho, ho, ho, wacht even, nee, nee, nee. Nee, nee, ga met ons mee, ga met ons mee. We, zijn, we hebben zo genoten van wat je allemaal verteld hebt en hoe alles in elkaar zit. Ga met ons mee, ga niet weg. Blijf bij ons. We willen nog veel meer leren. En ze dringen er bij hem aan en zeggen, blijf nou toch. Het is avond, de dag is gedaald en hij laat zich overhalen geweldig, dat hij eerst doet alsof hij verder zou gaan en laat zich overhalen en gaat met hem mee naar binnen om bij hen te blijven. En ze gaan gewoon eten. Dus de maaltijd wordt klaargemaakt en hij pakt het brood en zegende het en pas toen hij het brood brak en het aan hen gaf, zagen zij aan zijn handen, hé, hey, het is Yeshua. Dat hadden we niet in de gaten. En op het moment dat ze dat zien en ze hem herkennen, is die weg. Ja en wat dan gebeurt. Dan moeten ze erkennen. Dat ze dus de hele tijd met hem meegelopen zijn. En totaal niet in de gaten hebben gehad. Dat ze met Yeshua. Met de opgestaande Heer. Gelopen hebben. Dat moet een ontzettende ervaring zijn geweest. Van jongens luister, We hebben zijn stem gehoord. Niet herkend. We hebben hem gezien. We hebben hem niet herkend. We hebben met hem meegelopen. Hij heeft de schriften geopend. Hij heeft allerlei dingen verteld. En alleen al aan de manier van onderwijs geven hadden Wij We moeten weten wie tegen ons sprak. We hebben het niet gezien. Hebben ze zich geschaamd? Ik denk dat ze zich zeker geschaamd hebben. Ten eerste omdat ze dus die vrouwen niet geloofd hebben en dat hij hun dat ook enorm verwijtte. En ten tweede dat ze dus gewoon niet gezien hebben dat hij het was. En ook niet gehoord. Maar nu zijn ze er vol van. Nu weten ze dat het echt waar is. Hij is opgewekt. Hij leeft. Dat kunnen ze niet voor zichzelf houden. Ze Nee, dit moet iedereen weten. We moeten terug. We moeten terug naar Jeruzalem. Dit moet iedereen weten. Twee uur lopen, hè? En nu moeten ze de berg weer op. Dus dat is nog langer. Ik denk dat ze bijna gerend hebben om terug te gaan naar Jeruzalem. En ze vinden de elf discipelen. En die en wij waren, die waren nog steeds bij elkaar in die zaal waar ze zaten. En ze zijn helemaal opgewonden, denk ik. Ik denk dat ze struikelen over hun woorden om te vertellen, wij hebben Yeshua gezien, we hebben hem gesproken, we hebben met hem gewandeld, we hebben bijna met hem gegeten. maar toen was hij weg. Maar wat gebeurt er? Ze worden zelf al eigenlijk heel opgewekt ontvangen, want hun hebben zelf ook gemerkt dat hij opgewekt is. Hij is aan Simon verschenen, zeggen ze. Hij is werkelijk opgewekt. En zij vertelde dus wat er allemaal gebeurd was onderweg. En toen hij de brood ging breken, dat zij hem herkenden. En terwijl ze over deze dingen aan het spreken zijn, dus de ervaringen worden uitgewisseld, zeg maar. En ineens staat Yeshua zelf in het midden, wat we net ook lazen. En hij zegt: Shalom, vrede zij u. En het gekke is dat ze dus met z'n allen aan het vertellen zijn dat hij opgewekt is. En dat hij door verschillende gezien is. En nou komt hij en dan worden ze bang. Zeer bang zelfs. En dan denken ze dat ze een geest zien. Je kunt er bijna niet bij. Je denkt, jongens, waar zijn jullie nou dan mee bezig? Jullie zijn vol met het feit dat hij opgewekt is. En dat hij leeft. En nou is hij in het midden van jullie. En dan ga je denken dat je een geest ziet. Wat is er aan de hand? Waarom doen jullie zo? En dan zegt hij tegen hem, waarom zijn jullie in verwarring? En waarom komen zulke rare dingen op in jullie hart alsof ik een geest ben en ze weigeren het te geloven zelfs de dingen die hij zegt zijn niet voldoende om hun over te halen om het te geloven dan laat hij hun handen en zijn voeten zien hij zegt zie nou toch, kijk nou toch dat niet alleen, dan zegt hij van raak maar aan en voel wat de vrouwen dus niet mochten begin van de dag, mogen hun dus wel want dan is hij al bij de vader geweest Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen. En ik heb het wel. Kijk nou toch. Ze durven het niet. Ze durven het niet. Ze ze terug en ze willen hem niet aanraken. En dan zegt hij: Oké, okay, heb je hier iets te eten? Geef me iets te eten, want een geest kan niet eten. Wil je me iets te eten geven? Dan eet ik het op. Dan kun je nu zien dat ik dus degene ben die ik zeg dat ik ben. En ze gaven hem een stuk vis en een stukje honingraad. En hij nam het en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hem, maar dit heb ik toch gezegd tegen jullie toen ik erbij was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de Psalmen. En ik vind het zoiets moois. De christen zijn ervan overtuigd dat we alleen maar het Nieuwe Testament hoeven. Maar dat is niet waar jongens. De sjoer zei zelf, moest luisteren. Alles over mij staat geschreven in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. En er was geen nieuw testament op dat moment. Hij heeft hun overtuigd op grond van de tenach. En het is zo jammer dat wij dat bijna niet meer kunnen eigenlijk. Want ze willen er niet meer van weten van de tenach, want dat is afgedaan. Maar niet voor Yeshua en niet voor Yahweh en niet voor de discipelen. Daar werd dit levend. Want hij maakt het levend. En zou dat nu ineens anders zijn? Zou dat nu ineens, omdat hij opgewekt is, het niet meer bestaan? Nee, dit is nog net zo levend als dat het toen was, toen Yeshua net opgewekt was. En daar moeten wij uit leven, denk ik. En het mooie is dat hij een verstand opent, zodat zij het begrepen. Zij snappen ineens... Waar dat allemaal over ging, wat geschreven staat in Mozes en in de profeten en in de psalmen. En zoals Yeshua zegt, dat is de wet waar het we over gaat. En hij zei tegen hen, en zo staat er geschreven, en zo moest de Messias leiden en uit de doden opstaan op de derde dag. Zoals geschreven, zo is het gebeurd. Letterlijk. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En let wel, hier staat Messias. En ik denk dat dat wel cruciaal is. Er staat niet dat hij zegt, en in mijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden worden. De ik denk dat het dus heel belangrijk is dat we vasthouden aan de naam Messias. Ja, ook aan de naam Yeshua. Maar ik heb heel veel moeite met dat er dus gezegd wordt in Jezus naam, want dat is de Griekse uitleg, dat is de Griekse naam van hem. Overal waar in de Bijbel staat Christus, daar staat eigenlijk Messias. Daar moet Messias staan. Want in de naam van de Messias moet onder alle volken bekering en vergeven voor zondag worden. Dat zegt hij hier zo. Dat zeg ik niet, maar dat zegt Yeshua zelf. Die de Messias is. En als we dat snappen, dan snappen we ook dat we dus de mensen die geloven onder de Joden kunnen bereiken met de Messias. Als wij komen in de naam van Jezus, dan willen ze niks van ons weten. Maar als wij zeggen, moest luisteren, wij komen in de naam van de Messias. De Messias kennen wij. En die beleiden wij. En daar kijken we naar uit. En daar geloven ze ook in. Ik denk dat dat heel cruciaal is. En dat wij verkeerd bezig zijn als wij dus met de naam van Jezus komen. Ze hebben zoveel moeten lijden door de naam van Jezus dat het bijna niet meer mogelijk is om in zijn naam, zeg maar, bij hun aan te kloppen. En ik denk dat als ik Jood was geweest, en ik ga de geschiedenis lezen wat met het Joodse woord meegemaakt heeft, wat mijn woord dan meegemaakt zou hebben, ik zou hetzelfde reageren, denk ik, joh, ga weg met je Jezus, waar moet ik daarmee? Ze hebben, mijn hele voorgeslacht is uitgeroeid. Ik moest kijken hoe al die kerkvaders gesproken hebben over ons. En wat ze gedaan hebben in naam van Jezus naar ons. En wat ze allemaal afgekondigd hebben in naam van Jezus over ons. En er is niks veranderd. Het is nog steeds zo. Het grote argument wat wij steeds moeten horen, als wij zeggen dat wij dus Messiaans zijn geworden en dat wij de Sabbat zijn gaan vieren, dan krijgen we te horen van de christenen, oh, ben je Joods geworden? Wat is er mis met Joods worden, zou je haast zeggen? Wij horen geënt te worden op zijn volk. Dat staat er. Wat is er dan mis mee om joods te worden? Maar joods staat bij hun gelijk aan, dan verlogen je Jezus. En dan neem je afstand. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn zo ontzettend veel joden tot geloof gekomen. Na de opwekking van Yeshua, tienduizenden staat in de schrift. Waaronder ontzettend veel schriftgeleerden en fariseeën. In het begin hebben we ontzettend veel opgetrokken met de Joodse broeders en zussen die tot geloof gekomen waren. En waarom kan dat niet meer? Waarom moeten er nog steeds twee volken gepredikt worden? Terwijl Yeshua, met name door Paulus, zegt: van ons luisteren, die scheidsmuur is weggehaald. Die heeft hij aan het kruis afgebroken. En het is ontzettend triest dat dat weer opnieuw opgebouwd is en dat er zo'n enorme scheidsmuur tussen staat. En die moet weg. En ik denk dat we dat ook moeten uitdragen. Die scheidsmuur die is er niet. Wij horen één volk te zijn in zijn naam. En daarom geloof ik ook dat als er op een gegeven moment staat van, en in deze plaats werden ze voor de eerste keer christenen genoemd, ik geloof er geen hout van. Ik geloof dat ze messianen genoemd werden. Want in die tijd werd er nog niet gesproken over Christus. Maar werd er gesproken over de Messias. En werd gewoon de Messias, de naam van de Messias, werd gewoon in de schrift gezet. En niet een Christus, wat een Griekse benaming is van een offersteen. Dus ik geloof dat ze vanaf het allereerste begin zijn ze op een gegeven moment Messianen genoemd. Want ze noemden zichzelf naar de Messias. Maar dat is mijn mening. En Yeshua zegt, u bent van deze dingen getuige. Ik neem jullie mee als getuigen, zoals jullie al die jaren zijn meegetrokken met mij als getuigen. En nu ook van deze dingen zijn jullie ook weer getuigen. En ik stuur jullie erop uit om van mij te getuigen van deze dingen. Ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijf in de stad Jeruzalem, zegt hij, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En hij heeft al op hun geblazen, hè? hij zei, ontvang de heilige geest. Is daar dan niks gebeurd? Dat geloof ik niet. Ik geloof echt dat er wat gebeurd is toen hij op hem blies en zij Ontvang de Heilige Geest. Maar de volledige vervulling, die komt dus met Pinksteren als ze vervuld worden met de Heilige Geest. Shachma Sot Samayach. Amen. Willen we een lied zingen? En dat is In de Hemel is die Heer. En daar is die ook. Dus zo ontzettend mooi. Het is een Afrikaans lied. Verheft uw hart tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. Jawa Recha, jawa, wie is maar Recha? Ja, er, ja Je via ja, vi, shalom. Ja, we zegen u en hij behoorde u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom. Amen. En dan wil nog een lied zingen. Yeshua heet dat. Eigenlijk het vervolg van het lied dat we net gezongen hebben. Dan gaat het over die zeven zegels. En er is eigenlijk net, ja, dit lied gaat er eigenlijk. Daar in verder. Amen.